Zo so, zien we dat zonder Kabbala, zonder so kennis van Kabbala en een stukje onthulling, natuurlijk. Kan je niet doorheen komen. Alleen maar zo uit de hemel ja, je loopt ergens, ergens in verkrijg je licht. Hoe kan je dat wat ik probeerde met zoveel woorden ik heb het in een ...in een fractie van seconde ...heb ik het gezien... Weet je dat? ...heb ik niet nodig... ...had ik niet nodig al die woorden... ...zoals ik jullie had verteld... ...maar nu moest ik... ...zoveel woorden om... ...te brengen dat beeld... ...ja, wat ik gezien had... ...dat plaatje... ...om dat naar beneden te brengen... ...hier beneden kan niet anders dan... ...door veel omhaal... ...door woorden, door dat... ...door allerlei verschillende beelden te geven... Dat jij het allemaal kan remen bij elkaar brengen. Daar heb je zoveel woorden voor nodig. Maar daarom... Ja, kaballen, wanneer leer, leer je leren, kaballen... Hoe hoger ga je, hoe minder woorden nodig is. Ja, genoeg. genoeg ah, dat, en je woord, dan is het duidelijk waar het over gaat. Maar daarom... Maar je dat kan zien... Dat, eh, hoe dat werkt. Daarom vertel ik jullie... Hoe op mij dat komt... Ik kom niet gewoon aanwij, gewoon. En komt ook niet door mijn inspanning op dat moment. Mijn inspanningen heb ik al eerder gedaan. Al die duizenden nachten die ik al. En ook op mijn, ja, mijn verzoek, mijn man, heb ik al daar zitten. Daar het was het moment dat ik schik mijzelf en dan komt het. En niet pushen, niet. Oh, ik wil begrijpen. Kan je dat begrijpen zelf? Nooit. Maar zo. So, uh, nederig. Laat het gebeuren. Gelaten jezelf. En dan gebeurt het wel. Ik heb het bewezen. Ik weet zeker dat het gebeurt. En, en ik hoef niet te forceren. Dat. Ja, waarom staat het dan? U had het iets gevraagd. Maar dan is ook, geef ik ook een antwoord. Waarom werd, werd het in de Torah? Staat het dat Drie dagen voor de Shavuot, dus voor het ontvangen van het Torah, dat drie dagen daarvoor het volk moest uh, bepaal, bepaal, bepaalde dingen doen. Moest zijn kleren wassen, moest onthouden zichzelf van seksueel contact, seksuele andere dingen. Niet smeren jezelf met, met, met olie en met, met allerlei dingen. Dus moest een beetje, moest als het ware, uh, een beetje vastzetten. Dus allerlei dingen om, om te ondergaan, bepaalde uh, correcties. Heel? Drie dagen moesten, mochten ze niet, niet, vele dingen uh, ontzegden, ontzegden zichzelf. Waarom? Om voorbereiding, het licht kan niet komen zonder voorbereiding. De mens moet eerst zichzelf zijn kilim klaarmaken. En waarom drie dagen? Waarom was het drie dagen nodig? Waarom staat het niet in het Torah niet? Drie dagen en drie nachten niet. Waarom staat het drie dagen? Shem zegt tegen Moshe, drie dagen moeten zij moet, moet, eh, moeten ze zichzelf voor, moeten voorbereiden, niet dus al die dingen moeten ze dat niet doen en, en, en, en wassen, zijn kleren enzovoort. cetera, dus bereiden ze zichzelf voor dat grote happening van het ontvangen van het Torah waarom? drie dagen, dag is zeer en pin. ja we hebben geleerd, dag is zeer en pin. en ook wat is nacht drie dagen elke dag met een toenemende mate. Drie dagen was het nodig voor de shawood. Om ze te laten optrekken naar Waarna toe naar de Aarie Om ketter te halen. Dus ze moest na één dag steeg hij op waarna toe. Naar de onderste binnen, naar de. eerste. Elfje. Op de tweede dag. Sta steek je op naar Abu Yima. En de derde dag, dus aan de o, tot en met de, voor, de vooravond van de shavot steek je op naar de Argentijn. Drie dagen heb je nodig om van Argentijn op te steken naar naar zijn plaats, naar zijn volmaakte plaats naar Argentijn. Alles staat, alles is in Torah is staat aangegeven. Eigenlijk. En moet je zo zien. Dat. In de Torah. Wat in de Torah staat geschreven. In de Torah staan. Beide. Beide. Verbonden. Staan eigenlijk. In de Torah zelf. Goed opletten. In het nieuwe verbond. Het, datgene wat voortvloeide fort, uit het nieuwe verbond, christendom, is wat christenen hebben gemaakt als parallel met datgene wat in de Torah staat. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Is ook van wat, wat, wat ik jou vertelde over de geboorte van, die, van Yeshua. Niemand in de wereld, nooit. Het is de eerste keer in de hele geschiedenis van de hele mensheid dat dit zo dat het on, onthuld wordt. Want ten eerste geen, vroeger was geen kennis van Svirut en de tijd was nog niet rijp. Maar goed, kijken Shavuot is dus het feest van het ontvangen van de Torah. Ja of niet? De Torah werd ontvangen. En Shavuot is de avond af, waarop Yeshua werd verwekt. To, de Torah werd gegeven als remedie tegen de Sitra Achra, om de slechte neiging aan te kunnen. En hier ook op dezelfde dag, van die, op dezelfde vooravond van de Shavuot, werd precies dezelfde uh, Kracht, maar dan manifesteerde zich als uh, de, het neerdalen, het verwekken van, de, van uh, de bevrijding. Maar dan naar de geest. Iedereen ziet het? Wat staat er? Goed opletten nog een keer. Dus... In de Torah zelf zijn alles, staat alles, ook de verwijzing naar, naar het tweede verbond, naar geest. Alles zit in de Torah. Maar, eerst bijvoorbeeld, wat Pesach? Nou, wat is het feest wat, wat Joden vieren? Wat moeten ze doen? Matza eten. Uh, een lammetje eten. Nu mag, mag het niet een lammetje eten, omdat het geen tempel is. Er moest lammetje gegeten worden, dat opgeofferd opgeofferd was aan het, in het tempel maar alles wat zij doen aan Peser heeft te maken met wat met genot met allerlei dingen van uh, naar vlees ja, ze moeten eten ze moeten gezellig hebben ze moeten, maar alles is, draait alleen om het verbond naar vlees niets anders het is goed, het is voorbereiding voor het ware bevrediging die zal komen met Jezus. Maar alles, elke jaar doen ze weer precies hetzelfde: Mashiach, Mashiach zal komen, wij zijn uitgegaan uit Egypte, nu en een van één een slavernij naar een andere slavernij nog steeds onderweg. Precies, want de bedoeling is dat om uit te komen uit het vlees, heb ik. om het vlees te overwinnen, terwijl zij zitten in de Pesach alleen maar als je zo doet wat zij doen, zij zeggen zij vieren alle feesten die in de Torah zijn, alleen uh, vanuit het aspect van het uh, verbond naar vlees. Eigenlijk. Terwijl de Torah zelf is niet alleen het verbond naar vlees. De Torah zegt oké, okay, doe dat en vanuit jouw vlees, mi besari, zeloka, vanuit mijn vlees zal ik het goddelijke zien. Dat is de hele bedoeling. Dat betekent dat goddelijke kan niet anders dan wanneer jij jouw vlees prijs geeft. Dat jij door het vlees heen gaat en niet, uh, dat is het verbond van Yeshua. Dan zien we dat, op de Shavuot zien we dat Yeshua werd verwekt. Duidelijk. Wanneer werd Yeshua geboren? Volgens de, volgens het, uh, volgens kalender van het, uh, de tijd van Helal niet van de, van de menselijke tijd wanneer was hij op welke feest welke feest goed opletten Welk feest, joodse feest zoals men het joods feest uh, in welke joods feest zit zit uh, de geboorte van Yeshua schuil? gaat Schuil. in welke ganukka in Hanuka zit niets anders niet wat de Joden vieren dan, dat het ooit chashmonai, dat het uh, dat zij uh, hadden overwonnen een Griekse, een Griekse leger, weet ik veel, en dan hadden zij schoonmaakwerk werk gedaan in de tempel, etc. Dat was, dat is het zinnenbeeld, het zinnenbeeld van het ware verbond, het verbond naar, niet naar vlees. Maar verbond naar geest. Natuurlijk was dat nodig. Maar niet voor alle tijden. Staat ook geschreven. Eh, in, eh, in de Torah geleerd had ik gezegd. Dat, dat, dat in de Gmart -ikon, ook Natuurlijk veel eerder. Dat eh, geen alle. Dat in de Gmarticon hadden ze gezegd. Zo, dat alleen maar Purim zal overbleven. Alle, alle andere overige feestdagen, Joodse feestdagen, zullen niet meer, uh, niet meer geldig zijn. Wat betekent dat? Niet meer naar vlees. Eigenlijk. Dus elke feest, wat in, in de Torah is, is eigenlijk, daarin zit ook Yeshua en het dus, verbond naar geest. Het is niet zo, wat Natuurlijk had hadden we eerst gesproken over verbond. Heb ik niet gezegd dat dit in het Nieuwe Testament is. In het Nieuwe Testament zijn de uitspraken van Yeshua opgenomen. Het verhaal, fysiek, hoe dat plaatsvond. En daarna, aan de hand daarvan, hadden christenen Christen ook hun feesten uh, gemaakt. En feesten gaan over iets anders, bijvoorbeeld... Pinksteren, ook de vijftigste dag, ja ook wel een beetje parallel daarmee. Maar dat is hun eigen religieuze um, opbouw, Boven, bovenbouwen, well, I mean, wat je wil. Natuurlijk, alles loopt parallel, het is, het Christendom is weer een vorm van levush, of bekleding. Dus daar hebben ze natuurlijk hun eigen projectie van Shavuot in hun religie. Maar in principe is het is alles, zit het in twee, beide verbonden liggen, besloten in de Torah zelf. Dus elke joodse feest, bijvoorbeeld, ik voerde, bijvoorbeeld, ik vier, elke joodse feest nu naar naar zijn bestemming, naar zijn bestemming, naar zijn functie als um, wat de innerlijke Torah vertelt, dat het Volgens het verbond naar geest. En niet naar vlees. Hoewel op bijvoorbeeld eet ik, ik. ook uh, matzah. Maar dan met heel andere bedoelingen. Dan, dan wat mijn broeders deden. Want right. alleen maar zo doen, zo doen wat, ze, wat ze doen. Een boek heb bijvoorbeeld. Roshafana, het, het nieuwe jaar. <coughs> wat doen ze op het nieuwe jaar? Appeltje met uh, honing, op de tafel moet veel honing staan. Dus alles naar vlees, begrijp je dat? Alles is naar vlees, terwijl het alles gaat, gaat over het geestelijke. Je moet alles, je moet verbinden dat, het is niet erg, maar het is niet genoeg om dat naar vlees te doen, want dat helpt niet, dat helpt, dat helpt absoluut niet, begrijp je dat? Want zo doen ze duizenden jaar. Het verbindt de mensen. Het verbindt hen als volk, et Maar het brengt hen niet vooruit. Geen millimeter gaan ze vooruit. Daardoor. Allemaal één pot begrijp je? Daar gaat het om. Dat om vanuit één verbond tot een andere komen. En Dat is de, de weg die met de mens moet begaan. En de Joden zijn juist die twee. Joden in, betekent in, in, in Israël. In elke mens. Maar goed. Dat jullie begrijpen dat de dat feesten absoluut <coughs> dezelfde parallel hebben met Yeshua. Dat Hanukkah bijvoorbeeld is, is niets anders. Je kan ook over Hanukkah hebben. dat En Hanukkah, wanneer wij de, de eerste nacht van Hanukkah doen. Wat is dat? Dat is de nacht waarin Yeshua geboren werd. En elke nacht. De volgende nacht, staat het, was een wonder. Want elke volgende, volgende aansteken van Kars symboliseerde meer kracht, meer licht. Acht dagen hadden ze zo'n kannetje gevonden, dan, ja, dat in Chanukka, in de tempel. Ja, alleen maar één kannetje, dat was acht dagen, was het licht. Wat betekent dat? Dat is alleen maar naar vlees het verhaal zine, het zinnebeeld van wat de schepper wilde, wat de mens de ware, de ware eeuwige bevrediging zal brengen en niet een bevrijding, een eenmalige bevrijding. Wat was het dan na, na, na deze overwinning? Nou was ik een paar, uh, paar jaar later, ze weer, of twintig jaar, veertig jaar later, geloof ik, weet niet precies, het interesseert me niet de geschiedenis, geschiedenis van Joden. Heb ik interesse daarvoor? Word ik, ga ik vooruit? Het is, niet mijn, het is niet mijn beroep. Helpt het, helpt het iemand? Absoluut niemand. Maar wat het was dan, na nou, veertig jaar of zo, weet ik niet hoeveel, werden ze weer over, overwonnen door een andere macht. No? Het is dat overwinning. Terwijl wie correct genoeg viert, die verkrijgt de eeuwige overwinning, telkens eeuwige overwinning in zichzelf. Duidelijk, hoe? Die eerste nacht, die eerste de, karset, de eerste nacht, de eerste dag wanneer men kaarsje het eerste kaarsje aansteekt, dat is de geboorte van Jewee. Dat is de eerste dag. De tweede dag was in kracht toegenomen. Als Jean neemt, neemt toe in kracht, klik het er. Dan ook de bevrijding neemt toe. Tot de achtste dag op de achtste dag werd hij werd hij. Eh, uh, besnijden. Dat is de achtste dag, acht dagen van de. Wanneer men acht dagen van Hanukkah. Besnijden betekent helemaal zichzelf losgemaakt had op dat niveau, op het niveau van Katnoet. Want zo kaarsjes, kleine kaarsjes, kleine lichtjes nog. Het is een toestand van Katnoet. Maar dan heeft hij zichzelf al bevrijd op zijn niveau, of afgesneden zichzelf had, van de Satan. Op die manier, het hele, hele jaar door, kunnen we zien, de stadia ontwikkelings, als het ware, of stadie die wij moeten meemaken, maar dan gericht op deze kracht van Jezus, Van het verbond naar geest. Daar gaat het om. En nu een vraag. We hebben ook geleerd in de, ook in de vorige wens of daarvoor. Ja, in de Perk Bed. We hebben geleerd, herinner je nog, in de Perk Bed. We hebben geleerd in het eerste vers. Wat hadden we geleerd? Dat, uh, en het, dat. En het was in de dagen van Hordos de koning Hordos uh, et cetera, et cetera dat er kwamen uh, machiers kwamen magiers uit het oosterse land kwamen ze naar Jeruzalem en zij hadden gezien de ster van ja, van Yeshua wat betekent dat? wat denk je? De ster en ze, de ster leiden hen goed opletten. De ster, zij liepen gewoon, eh, zij zagen de ster van Yeshua en zij volgden de ster en de ster uiteindelijk stopte haar weg in de hemel tegenover, paal tegenover de plaats waar Yeshua lag in zijn wieg. Wat betekent dat? Als kabbalist, als kabbalist, als je, als je leert kabbala. Waarom precies paal tegenover hem? We hebben geleerd. Over vier ammen. Wie is boven jouw vier ammen, jouw wortel? Nou. Dat is precies. Dus de ster... Als het ware leidde hen naar, nee, naar de, helemaal boven de Jeshua, want alleen boven de Jeshua was dan de kaaf helemaal inderdaad. Vrijl paal tegenover hem, de wortel en zijn tak waren verbonden samen. Het is altijd daar geweest, maar zij hadden dat deze wortel van Yeshua gezien vanuit hun land niets verdwijnt in het geestelijk dus vanuit hun land hebben ze dat ook zijn wortel gezien en de wortel die in de hemel en ze volgden deze wortel en ze zagen het licht door hun magie magie doet erin toe maar ze zagen dat het het licht zal brengen dat licht is dat Befreiding zal brengen. Daarom heetten ze ook magiërs, magiërs die zichzelf wilden ook bevrijden van de magie. En ze wisten wel dat uh, deze kracht van Yeshua zal hen bevrijden van de duisternis. Dat is ook, dat je dat verbonden verbindt met wat wil je. Zo boven, zo beneden. En? Ook hemelvaart. Hemelvaart, ja? Wat is hemelvaart? Dat is dan, ook, straks sna het woord, het is oké, dat is de christelijke, kijk, dat is een feest die christenen hebben opgemaakt naar aanleiding van het verhaal in de, ja, in de in het in de nieuwe testament maar wat betekent voor jou moet het zijn wat betekent hemelvaart? Jeshua kwam waar vandaan zijn, zijn vader ja, vader Abba bracht het van boven naar beneden zijn vader bracht Vader is Bina. Of bedoel, vader is Abba. Het behoort bij de Bina. Abba. Weet van Abba kwam het zaad. Ja of niet? Van, van iemand. Die komt alleen maar het rode. Maar van Abba kwam het zaad. Abba is En dat kwam daar de Zeran Ja of niet? Want Zeran Eerst, we heb ze hebben gezegd, Zeran verkreeg. Ketter. Ja. In, de, in deze nacht van Hij Verkreeg al Ketter. Dus Ketter was al vanaf de, vanaf de nacht van de verwekking van Jeshua. Ja. Maar dan, dat daalde af van de toestand van Zerampin in het hogere, daalde af naar de zon, op hun eigen plaats. Duidelijk. En daarna dalde het ook af, ook in onze wereld, naar onze wereld, precies op dezelfde manier. Dus hij gaat zoals gekomen is. Precies. In woorden, hij gaat niet naar de hemel, maar naar Precies, hij gaat. Je kan alleen naar boven komen als je van boven precies dezelfde weg hebt. Van boven afgelegd, van boven naar beneden. Dus reizen is, is niets anders. Hij kwam daar vandaan, de, de weg als het ware is al afgelegd, niets verdwijnt in het geestelijke, we hebben al geleerd. Daarom ook elke, elke rechtvaardige die hier op aarde komt, alles wat hij meegemaakt heeft, al het goed wat hij meegemaakt, blijft het hier. Natuurlijk gaat het ook naar boven, maar het gaat nooit iets verloren. Heel? daarom hoe meer rechtvaardigen hier waren na, na telkens na elke rechtvaardige komt een geweldige opbloei, een geweldige Ik nou wat Naishua mm, kwam allemaal van alleen maar van wat voor een paar jaar dat hij wat, wat, wat, waar, wat, hoe, was, hoe was hij bezig volgens de, de overleveringen was hij bezig misschien Misschien een paar maanden was hij bezig met, die, met zijn apostelen. Ja? Wat heeft hij geleerd aan hem? We hebben geleerd. Zodra op dat moment toen hij het, het, de hele gegeest heeft ontvangen. Op dat moment ging hij al zoeken eh, zijn aangeven, aanwezen, zijn leerlingen. Ja of niet? En had hij ze allemaal al aan de hele leer gegeven. Hij hoefde niet meer te leren. Daarna. En alles heeft hij aan hen gegeven en, en zond hen uh, direct, er stond weg, dat was echt de kortste cursus uh, geestelijke wat er was. Ze hoefden niet allemaal dat allemaal, dat alle dingen, dat, waarom niet? Kijk, wij moeten zoveel, zes, zeven jaar doen, meer moeten wij leren, omdat wij hebben geen Yeshua als leraar. Sinds het moment dat ik Jeshua weer in mijzelf gevonden had. Weer, uh, dan gaat het ontzettend snel. En daarom, en daarom kan je voorstellen dat Hij was Jeshua gaf het de leer aan zijn twaalf leerlingen. Allemaal Joden waren, maar allemaal geen Torah geleerden. Zij waren geen toeraag zij waren gewone vissers, een visser en die andere dat, geen grote kopie kopie. kopie kopie, geen van hen, allemaal eenvoudige mensen waren. Eén was dolenaar, werkte bij belastingen. De andere was, nou als je zegt dat de belastingen dat je moet werken, dat je veel intellect moet hebben, dan ja, weet je het, misschien wel. Maar ik bedoel, allemaal normale, gewone mensen waren. De andere was visser, de andere was dat. Allemaal eenvoudige uh, lui waren. Maar wel eerlijke en wel volle mensen waren. Vol en met volle vertrouwen. Kijk nou dat, uh, dat hij zegt tegen iemand, uh, uh, volg mij. En direct volgt hem. Dus zij zagen dat zij met het heilige bezig, dat het, het heilige was. Daarom, voor hen was het één cursus van, van een paar maanden, was het al voldoende. Omdat in zijn gezelschap, de uitstraling van zijn uh, majesteit, van zijn gehoogheid, van die Bina. Bina is majesteit, Hij had van die majesteit in zichzelf. Geen ander mens die dat in zichzelf had. Eh? Uh, uh, Shimon Bar Yochai, geweldig. Shimut Barachay is de linkerkant van de daad. Weet De linkerkant van de daad, oké, okay, net als Moshe. Maar dan de the linkerkant van de daad, net als uh, van de Zieran Maar geen ander is ketter van de Zieran van het Simon. Niemand kan bekleden, geen mens kon bekleden de ketter van de Zieran van het Simon. En die ketter kwam hier. Natuurlijk konden ze in mum van tijd, konden kon zij de heilige uh, geest overnemen, als het ware, kwam op hen af. Heilig Op die op die schlichim heet het. Apostel in het Ebreus is gewoon zender, zendeling in het Hebreeuws. Hoe eenvoudig, hoe hoe makkelijk het is, omdat jij, zij zaten, zij hebben dat gewoon ontvangen ja, in zichzelf terwijl wij moeten leren hard leren en ook voor wat ons betreft als wij ons niet als wij niet te veel met het hoofd doen maar als, als die schlichim zoals die leerlingen van hem zij hadden ook geprobeerd met het hoofd herinner je nog ze hadden steeds geprobeerd met het hoofd, hoe kan dat? Ze kon het niet begrijpen. we gaan boven het verstand. Is en uiteindelijk hadden ze toch hem verlaten. Het is ook belangrijk, verlaten betekent ook dat verdwijnen even uh, zo'n moment was dat zij hem uh, verlieten. Dat was ook nodig. Hij wist wel van dat het zo so moest zijn. Maar daarna konden ze weer hem uh, ervaren wat hij voor hen leeft. De eerste mens werd geboren toen die Nukwa en de Zod, de en Nukwa, stegen op naar de Abovijima, maar toen was nog iets extra. Toen was het zo, dat niet Zeeranpien naar de Arihanpien opgestegen had, zoals het Schavot, maar toen waren twee opstegingen van de werelden die gingen. Niemand moest man geven. Wie moest dan man geven? Was niemand om man te geven. Eigenlijk man moest iemand omhoog brengen. Wie? En dan toen was er twee opstegingen op de zevende dag, op de zesde dag, sorry, op de zesde dag waren twee opstegingen van, van de werelden. En samen met hem, dus de werelden of de zon, stegen ook op naar de plaats van de Abouim. En er was denk ik nog geen malgoed en al goed. Huh? Malgoed om mal goed was er Ja, het ja, wa was wel natuurlijk. Ja? Natuurlijk, maar, maar het was. Ik bedoel, niet maar, maar, maar, maar het niveau. Alles, de, alles, de hele wereld, alle werelden kwamen omhoog. Waar was de malgoed en al goed? Alle werelden stegen op in, uh, in twee opstegingen. Dus eigenlijk de hele BIA, behalve zes onderste. ...van de wereld at, at ...waren al in... ...waar. ...waren al in de wereld at Dus ook de bia... ...bia stegen op... ...in die twee opstegingen En alleen maar een klein stukje van de... ...assia was nog in... ...op de plaats... ...welke plaats? Op de plaats van de bria... ...van de gar van de bria. Kan je je voorstellen hoe, hoe... ...welke hoger... Hoe hoger Toestanden waren van de werelden en dan werd Adam geboren. He? Dat is een heel andere, een heel andere toestand dan, dan dat. Nou, dat is een beetje wat ik jullie wilde vertellen. Een klein beetje, zeker van de, hoeveel woorden is er, zijn nodig. Terwijl ik ontving dat in een flits. He, in flits was het al voldoende. Ja. Waarom? In hogere heb je niet nodig woorden, maar als je dat brengt naar beneden, dan heb je nodig. En dat is een grote. Het is niet eenvoudig om dat van boven te brengen. Het is eil. En dan breng je dat naar beneden. Dan moet je dat. Uh, het wordt zwaarder en grover, en dat moet. Kan niet anders. Oké. Want wij dienen, wij moeten hier in deze wereld het licht ontvangen. En niet even naar boven halen, en weer in deze wereld. Daar zijn veel helpers. Hier hebben we nodig. Hier zit kwaad. De restjes van mijn goed. Dat is ons taak om dat, de mens, de taak van de mens om dat, om dat te klaren. Nou, dat is eventjes wat ik wilde aan jullie vertellen over de wonderlijke ge geboorte van Yeshua. Hemelvaart betekent dus nog een keer, het kwam van boven naar beneden, Heb je dan is een kanaal al gemaakt. Dan kan het altijd naar boven, daarom Yeshua ook zei, ik gaat terug naar boven. Het is niet, het is uh, eenvoudig, daarom is het ook in onze studie. Hoe meer intenser leren we, en hoe meer man omhoog brengen, hoe meer kunnen wij ook omhoog terug gaan. En omhoog en naar beneden. Dat is de hele bedoeling. Terwijl als je een religieuze mens vraagt, dan ze zeg je dat het niet alles is horizontaal. Ik herinner me, ik had een priester en er iemand gesproken, dat is erg intelligent. Maar hij zegt alles is horizontaal. Hoe kan je dan horizontaal spreken? Omdat, dat is sociaal. Begrijp je? Zij denken, het is alles sociaal. Je moet met de mensen omgaan. Alleen horizontaal met elkaar werken. Zonder te werken... met boven, met hoger... kan je niets geven... aan een ander horizontaal. Alleen horizontaal... alleen kan je... alleen? alleen wat kan je dan horizontaal alleen? Allende brengen naar een ander. Begrijp je? je kan iemand anders horizontaal helpen... Je moet eerst omhoog halen en dan geven. je je het gedaan, omhoog geeft het. Ja. Het, is, het is alleen op die manier. En alleen die kanalen die jij al hebt aangeboord, langs die kanalen kan je ook naar boven gaan. En ook na, je, na het overleden van, eh, van het uiteenvallen van het lichaam, kan je ook op dezelfde, je kan niet naar andere, op een andere manier naar boven gaan. Hoe? Oh. Langs die, al, die, al die poren, kanalen die je had opgebouwd door jouw geestelijke werken itself, zal jouw ziel optrekken. Daarom is iemand die, die alleen maar door deze, in deze wereld leeft, alleen door, alleen door de wens om te ontvangen voor zichzelf. Het dood, het dood is verschrikkelijk. Want het, de ziel kan niet eruit komen. Het is een verschrikkelijke, wij zien dat niet, maar het leed is, een, late, is een, een verschrikking. kan ook een kort zijn, doet er niet toe. Maar het is een verschrikking, omdat. En dan staat alles voor de geest van die boosdoener, et Maar het is een verschrikking voor de mens om deze ziel eruit te laten komen. Hij wil het wel eruit en hij kan het niet, want het, hij had geen voorbereidingen getroffen tijdens zijn leven. Terwijl over Jacob gezegd wordt dat hij, dat hij zo even uit de kucht en, zo, en zijn ziel was eruit. Dus geen, geen probleem, want die al in zijn leven al klaar was, alle, alle kanalen heeft hij al naar boven ge, ge, gemaakt. Door zijn werk. En dan zijn lichaam weer verder. Dat is ogenblik, en dan was het zo. En zijn zin-ziel was al naar boven. Met alle consequenties. Wij gaan verder. Waar staan, staan we? Nog een klein stukje wat kunnen we doen. Uh, pagina 3. Onderaan, helemaal onderaan, de regel 8. Dus over de satan die blijft dus uh, steeds verder, dus die gaat steeds uh, op proef stellen, uh, Yeshua. 8. Vayesi vayesa ehu el har gavogam ode vayare vayare ehu et kolma mlkhut i fogode paftnafir tevel ukhodan We hebben dat verteld nog een keer en wij bleef uh, nog nogmals eh uh, de satan bleef hem doorgaan Bleef, bleef doorgaan, en bracht hem naar Yeshua, bracht Yeshua naar de hoge berg. Zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de lage wereld, dus van de echt van de aarde, aardse wereld aarde zien en al hun glorie. Ja, dus al hun glorie, al hun paleizen uh, en wat dan ook alles. Dubbel punt. Negen. Waarom er een zot lecha et nena. im tikode wetishtahaveli. Punt. Negen. Waarom er een laf, En hij zei tegen hem. Kool, zoot alles al dat lachheid nennen zal ik aan jou geven. Indien in jij zal buigen met die stagewee en je uh, neerwerpen voor mij. Wat betekent dat? Wat liet hij hem zien? Hij, hij heeft hem nog hoger gebracht. Hij heeft gebracht hem naar de zeer hoge berg. En liet hem al het koninkrijk van de aarde zien. Al hun... Dus de hele wet om te ontvangen. Alles wat... Um, alle variaties van de wens om te ontvangen. En kwaadaan, zie je dat? Hun glorie, hun hun eer. En, en dan zei je dat, wil well, je yeah, dat, zal ik je um, dat alles zal ik je geven, als je voor mij buigt, Buigen betekent voor de helft. Ja, eerst moeten we buigen betekent de helft van jezelf geeft. Van boven de gezin. En dan van onder de gezin eerst. En dan zal je helemaal neer, zal je neer laten. Um, kom je dan helemaal neerwerpen voor mij betekent helemaal al jouw partsoef, alles wat jij bent, jij aan mij opoffert. Wat wat betekent? Wat betekent dat hij alles zal aan hem geven als hij? Waarom zegt dat? Hij zegt, zegt hij dat tegen Yeshua? Waarom zegt het? En waarom zegt Satan dat niet tegen iemand anders? Waarom? Nee, waarom niet iemand tegen? Waarom zegt hij niet tegen iemand anders? Uh, Brengt hij hoog, hoog, in de hoge berg, een zeer hoge berg. En die zegt niet, in, zijn, in, in, in de visie, ook zo zeggen dat, in, in verbeelding, of niet in verbeelding, in de, in de geest. Waarom doet hij dat niet met iemand anders? En die zegt hij, ik zal je alles geven. Alle koninkreken, alles zal ik je geven. Als je voor mij buigt en voor mij jezelf neerwerpt. Alleen een issue. Maar waarom... Waarom die, waarom biedt hij, waarom zo'n so aanbieding aan Yeshua? Waarom niet aan iemand anders? Waarom biedt hij, biedt hij Yeshua, waarvoor? Om het beter zo so te zeggen. Goed opletten, ja, on, ontspannen jezelf helemaal. Dus waarvoor? Wat, voor welke, wat heeft Yeshua in zichzelf? welke waarde heeft Yeshua in zichzelf, dat de Satan wil hen alles geven, bereid is om alle koninkrijken, alles wat er was is en zal zijn van al het aardse, aardse glamur, uh, glamur, zeg dat? Huh? glamour, glamour, alle, alle aardse glamour wil hem geven, als die maar aan hem, zich aan hem, voor hem buigt, enzovoort. Waarom aan hem biedt hij dat? Waarom geeft hij dan het hoogste bod, het hoogste, hoogste bod aan Yeshua, en niet aan iemand anders? Want de Sitra Achra alleen maar zie, zie achter, geïnteresseerd is in het heilige. Het is het hoogste, al maar de heilige. Het citra geïnteresseerd is in het heilige leven, bij gratie van wat de mens... Uh, aan hen, aan hem geeft. Eigenlijk. En gewoon aan iemand, dat zou Citra-Achra niet vragen. Waarom? De hele wereld werkt voor Citra-Achra. Eigenlijk. Hey, de hele wereld valt, de hele wereld uh, buigt voor Citra-Achra. De hele wereld buigt voor Citra-Achra. ene die buigt daarvoor, die wil. Geld, uh, uh, macht, de andere wil rabbi worden. Eigenlijk. Grote rabbi worden. Nog een grotere rabbi worden. Eigenlijk. Of iemand wil een uh, grote geestelijke leider zijn. Yeshua. Wilde Yeshua geestelijke leider zijn? Noemde hij zichzelf een geestelijke leider? Hij heeft die een macht, op die manier, een school opgericht, zijn eigen systeem gebracht van denken, niets anders, ik, zeg, ik doe alleen maar wat, wat de schepper, wat mijn vader doet, doe ik, doe niets anders, niets, niets is van mij, ik doe alleen maar, eigenlijk. waarom is dan, nog een keer, waarom is, dus, waarom heeft, de sitra, de, de satan, satan betekent deze overkoepelende kracht is de macht van de macht die Hashem heeft, goed opletten, Hashem heeft alle macht over deze wereld gegeven aan satan, goed opletten wat ik zeg, en dat is geweldig wat hij deed, waarom? Dan op die manier kan geregeld worden de, de feedback, Een mens moet wel, de Satan vervult de functie van een minister van Hashem. Dus als hij de goed oplette, dat is als je dat begrijpt, dan zal het al dat kinderlijke religieuze, dan zal het verdwijnen uit je zicht, je zal de schepper zien. En Yeshua zal je zien, als je dat begrijpt. Satan, de Satan werd benoemd aangesteld door de schepper zelf duidelijk, om, om de feedback functie te hebben dus, en hij opgedragen had, ze heeft alleen maar één opdracht, de Satan om de mens te verleiden. Ja? en alle proberen de mens te verleiden alle mensen en elke mens in het, in het bijzonder in het afzonderland zodra de mens uh, liet zichzelf Verlokken, dan is hij niet meer interessant voor Sitra Acher. Nee. Waarom niet interessant? Hij is al. Uh, als een mens uh, gaat. Uh, verleden niet kan doorstaan, dat betekent dat hij valt op de knieën. Van de Sitrach, van de Satan. Of zich neerwerpt voor Sitrach. Nou, als hij eenmaal al licht, als het ware, heeft uh, toegegeven, of uh, is um, verleid door de Sitrach, die zegt tegen hem: streef naar geld. Totdat je in jouw rekening zal zijn zes, nu, zes nulletjes. En hij gaat streven daarnaar. Tjo? Koklar, oh, klaar. Dan heeft hij geen interesse meer in deze mens. Eilig. En die mens natuurlijk zwoegt, zwoegt en zwoegt en zwoegt en, en geen einde komt en geen et cetera. Waarom? Laat hem dan. De schepper heeft ook geen interesse meer in, in deze mens. Waarom? Het is nog, hij, is nog, hij is nog onder macht van de Satan. Dus Hashem interesseert zich niet in dat soort, in dat soort gevallen. Pas wanneer telkens wanneer de mens in de citra Achra overwint. Al is het maar voor een jota, voor een klein beetje. Ah, dan dat stukje overwinning, dat behoort tot de wilskracht die dan ontstaat, dat behoort al tot de schepper. De schepper ziet dat. Maar alles wat voor zichzelf is, Betekent de wens om te ontvangen alleen voor zichzelf. De schepper heeft niets ermee te maken. De schepper heeft de schepping gemaakt. Maar de schepping moet zichzelf transformeren. Zijn wens naar de wens om te geven. Zodra de mens is uh, bedrukt door de citra achra. En hij geeft toe. Hij wil alleen dat. Hij wil geld, geld, geld. Dat is zijn. Niet het geld verdienen. Om gewoon verdienen en ...vrij verdienen... ...omdat die eigenschappen de mens hij heeft... ...bijvoorbeeld een, een industrieel te die, zijn... ...die doet het gewoon omdat... ...maar hij... Ge, hij ...gebruikt zijn capaciteiten... ...gaan goed managen de geld, et cetera... Dus ...op als een goede manier... Dan geen ...ja, dan is het goed... ...maar niet op de manier dat bijvoorbeeld... ...die als banken die gaan dan allemaal... ...allemaal dan alle ellende veroorzaken... ...alleen maar grove... ...dingen te doen, alleen maar voor zichzelf... ...en zo... So, Elke vorm van uh, verlokking, niet door, wie niet doorstaat de verlokking, die buigt en buigt voor Jezus of nog meer werpt zichzelf neer voor hem. En Jezus zei dat omdat alle mensen op de aarde, op, op de aardebol, waren in die of een andere. Mate al. Uh, ondermijnd als het ware aan de satel. De ene minder, de andere meer, de andere nog. Iemand nog iemand bijvoorbeeld, hoe? Oh, de ene bijvoorbeeld die, die kon zeggen oké, okay, voor 10.000 euro <gay> ga ik voor jou niet ga ik mij voor jou niet buigen. laat staan mij neerwerpen voor jou. Voor 100.000, dan gaat je al nadenken. Ja of niet, ja of niet. Voor 10.000 heb je geen probleem. Iedereen heeft zijn prijs. Ja, iedereen heeft zijn prijs. Op alles staat een prijskaartje. Eigenlijk. Dus iedereen zwicht uiteindelijk voor, voor de satan. Eigenlijk. Dat is deze wereld. Nou, laat me een mens zien die niet zwicht voor de ziekenrachtrat. Met, in, met inbegrip van mijzelf. Ik vertrouw mijzelf ook niet. Want wie ben ik? eigenlijk? Wie ben ik? Stel dat iemand nu komt naar mij toe. En zegt nou. Oh, Michael. Voor de goede doel. Voor de goede doel. Voor echt. Voor de kabbala. Voor de schepper. Ik geef je nu. 5 miljoen euro. En jij gaat al je boeken. Jij gaat al je boeken nu maken. Boeken en vertalen naar alle talen. etc. Nou. Dan ben je lekker bezig. Nou, tot de rest van je leven. Ik heb nog weten dat ik nog veel heb te doen. Aan mezelf moet ik werken. en moet ik nog mee bezig zijn. Met, met, met andere, andere dingen. En And hij heb je de vijf miljoen euro. Ja. Nou wat zal ik zeggen. <laughs> weet ik niet. Zal die dag wel komen dat je het wel weet. Ja? Nee maar ik, ik zeg het. Ik weet het niet. Ik zeg het. Ik weet. Of 10 miljoen of dat ja, meer. Maar die, maar die dag moet toch wel komen. Oké. Okay. Maar ja ja, ja, ja, maar bewijzen van, van spreken ja. natuurlijk, bewijzen van spreken. Ja, ik weet, dus Abraham, ik we ja, ik weet zeker natuurlijk dat, het, dat ik zal hem toch wel veel, ja. veel, veel moeilijker maken dan ja. drie, dan. Nee, zal ik Satan moeilijker maken? Bijvoorbeeld dan nu zal ik hem veel moeilijker maken dan bijvoorbeeld drie maanden geleden. En drie maanden geleden, een half jaar geleden, zou hij mij makkelijker kunnen, gemakkelijker kunnen pakken dan drie maanden geleden. De, de hele bedoeling is dat jij op die manier relatief kan zeggen dat met de dag wordt het moeilijk om mij op de knieën te zetten. Door wie? Door de Sitra die in jou is, niet van buiten. Alleen in jou zit deze Sitra en die moet je overwinnen, totdat als Yeshua aan Yeshua, die had zo'n kracht en zo'n aantrekkingskracht voor de sitra Achra als niemand anders dan had uh, de Satan hem de hele wereld aangeboden zal ik al deze wensen in vervulling laten brengen voor jou, wat de hele wereld, waar de hele wereld naar snakt en alles zal ik jou geven. En. Als je dan. Leert van hem. Om op jouw niveau. Op jouw niveau. telkens Nee zeggen tegen satan. Dan op die manier. Langzamerhand elke dag. Streven naar jouw. Absolute optimale. En nee, iedereen van ons. Naar jouw optimale. Nee zeggen tegen de Sitra Achra, Totdat je al jouw al eu, alguém eu vendo somente onde